amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomhoekhoorlen.nl. Een uh, goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Gols Groeven editie 96. En we hebben een bijzondere editie voor jullie vandaag. De eerste van het jaar ook nog eens. En, en we hebben uh, Maus weer een keer bereid gevonden om bij ons aan te schuiven in de studio. Daar was niet veel overredingskracht van nodig. Nee, nou ja, het was op jouw eigen verzoek ooit nog, weet ik. <laughs> ja, ja, je moet het ooit een keer over Zappa hebben. Schaamteloze zelfpromotie. Ehm... Um, ja, hoi Dirk. Ja, hallo. Hoi, ik ben hey. Ja, ik was allemaal nog druk en doden met knopjes. En, uh... en uh, ik, de, het eerste wat ik dacht toen jij zei, we gaan het over zappen hebben, dacht ik, oh, daar weet ik echt helemaal niet zo heel veel over te vertellen. Anders dan dat het doorgaans niet uh, aan mij besteed is, <lacht> dacht <lacht> ik. Um, uh, ja, dat dacht ik ja. Dus jij komt eigenlijk uh, bewijzen dat dat niet nodig is. <lacht> Ja, ik heb wel geprobeerd om een beetje uh, uh, uh, de selectie op jullie voorkeuren af te stemmen ja, nou, voor vanavond. Ik weet niet wat meer is het Dirk, maar er zoveel. Wat moeten we nou kiezen? Ja. Die man heeft zoveel gemaakt. Ja, dat is wel waar. Ja, ja um, 62 albums tijdens zijn leven en postuum uh, zijn er ook al meer dan 60 uitgebracht. Ja, en dat is veelal live materiaal? Uh, niet altijd. Uh, uh, Zeker sinds 1970 nam hij alles op. Toen had hij zijn eigen recorder, twee sporen. Had hij ook een uh, engineer die over met hem naartoe ging, uh, die alles uh, voor hem opnam. Um, dus alles nam die om. hij uh, ja, uh, nam die op en uh, onder zijn, uh, zijn huis, ik weet niet hoe het er nu mee staat, maar toen hij nog leefde en daarna toen zijn vrouw Gail nog leefde, onder het huis hadden ze dus de Volt. Uh, daar ja. zaten al die ban uh, banden die stonden daar uh, uh, gearchiveerd. En uh, ze hebben ook. Dat was heel uh, indrukwekkend om te zien. Ik heb dat gezien in die, uh, een van die uh, docu's uh, ja. uh, waar we, die we van jou mochten lenen. Ja, ja. Dat was echt niet normaal. Er ja. was geen ruimte meer over. Zoveel stond daar. Ja. Ja. ja, en ze hebben dus Joe Travers, dat is de, de Voltmeister, zo wordt hij genoemd. Dat is uh, degene die het archief beheert. En, uh, ja, die, die voorziet dus ook al die, uh, uh, die, die reissues issues van, van commentaar en van context. En die bepaalt ook van, oh ja, nou, dit is een mooi om uit te brengen. Ja, en elk jaar komen er wel weer drie of vier van die boxen uit. Dus uh, ja. ja het blijft een dure hobby. Dat kun je wel stellen. Ik denk dat er nog geen einde aankomt, want er stond echt zoveel. En ook allemaal artiesten die hem opzochten, die zeiden van, we willen met jou muziek maken. Heeft hij ook mm -hmm. allemaal opgenomen, hè? Met Clapton ja. heb ik erbij uh, zien komen. Ja. Nou, met als de je... Beefheart en ja. met uh, Lennon zelfs. Ja, zeker. Ja. Ja, dat, dat, maar dat is ook uitgebracht. Hè. Clapton, uh, of We Only In It For The Money, kun je hem uh, uh, twee zinnetjes horen zeggen. Uh, met John Lennon heeft hij in East, uh, de film al East gespeeld. En die is op de, een plaat van Lennon al in de jaren zeventig uitgebracht. Joko uh, Ono was er ook bij. Yoko Ono, stukje, ja, ja. De, de, de levende sirene. <laughs> ja, dat heb ik een klein stukje ja. gezien. Ja, dat was ja. echt niet een Die werd zo. ook niet genoemd ja. in, dat, uh, <laughs> in dat stuk. Nee, dat is mooi. ja. ja. Ja, en Zappa heeft het later ook nog, uh, want daar hebben ze nog ruzie over gekregen. Want uh, uh, Lennon had die plaat uitgebracht en hij had uh, dus Zappa niet gekrediteerd voor, uh, voor de composities. Hij had daar zijn eigen naam uh, onder gezet. Uh, nou, dus er was Zappa weer giftig, want Zappa was een gewikste zakenman, en, maar ook uh, ja, nou, een trotse, uh, trotse uh, artiest, zal ik maar zeggen. Dus, uh, hij, nou, over dat gewiekste zakenmanschap van hem uh, en, uh, en hoe dat uh, soms een relatie uh, beëindigt. <laughs> kunnen we het hebben na de volgende track. Laten we de eerste track maar eens in gaan zetten. Oh ja. Ja, gaan we... uh, van het uh, uh, tweede solo-album van uh, Zappa. Uh, Hot Rats uit 1969. Willie de Pimp. Met op zang Captain Beefheart. <middels> Willie de Pimp van uh, Frank Zappa en gezongen door Captain Beefheart. Zo is het. Ja, mooie track. Ja. Al meteen uh, 9 minuten 23. Ja. We gaan niet heel veel korte nummers draaien vandaag. Nee. Nou, ik vond dit nummer wel mooi omdat, uh, ja, ik, ik heb wat ik al zeg, een beetje afgestemd op jullie voorkeuren. Dus uh, lang, psychedelisch, goed gitaarwerk. Ja. En als je bij Zappa begint in zijn collectie, dan, dan denk ik dat Hot Reds eigenlijk het eerste moment is dat hij echt uh, zichzelf als, uh, als gitarist uitvindt. Mhm. Mm ja, daarvoor was het toch heel erg vocaal gericht en een beetje theater. En, uh, ja, en dit is echt een studio-experiment met een paar uh, fantastische muzikanten. Uh, um, ja, en, en van dat soort zaken gaan we vandaag meer horen. Juist. Ja. En je wilt het nog over Zappa als gewiekse zakenman hebben? Oh ja, nou goed. Hier had, had hij zijn, uh, zijn studiemaat... Uh, uh, Don van Vliet. Don van Vliet, ja. Ik ja, was ja, even ja. Naar op zoek. Uh, mee in de studio genomen. Uh, maar het ja. liep niet, uh, niet heel goed af tussen die twee, toch? Nou, nou ik denk dat het wel altijd vrienden zijn gebleven. Maar ik denk dat Zappa wel een beetje uh, ongeduldig werd... van, uh, van hoe slecht uh, Bifat voor zichzelf zorgde. Hmm. Dat heeft hem regelmatig uit, uh, uit de goot gehaald. Z Zappa die probeerde met mannenmacht geld te verdienen aan, aan, aan zijn concerten, aan zijn albums. Zodat hij elke keer weer uh, ja, muzikanten kon inhuren... Uh, studioruimte uh, opnaam en eigenlijk. nou ja precies ja. Uh, kijk, hij had grote ambities en, en daarvoor moest er geld op de plank uh, kijk een biefhaard die liet zich elke keer voor het karretjes van een platenmaatschappij uh, spannen en de, de ene keer was dat met iets meer artistieke vrijheid dan uh, de andere keer um, en die verdiende er gewoon een rol mee dus uh, Bongo Fury dat is bijvoorbeeld een LP die ze samen gedaan hebben dat is eigenlijk een soort live uh, LP van een tournee waar, waar hij dus Bifat mee op sleeptown nam ja, die man die was zo moeilijk in de omgang uh, om daarmee op toneel te gaan. Ja, daar is Zappa gewoon ook op afgeknapt. Dus heeft hij gezegd van, nou ja, sorry, maar uh, uh, we stoppen hier. Ja, ja want die Zappa, die, die, die zei, je mag alles doen thuis... maar op tour wil ik niet dat je gebruikt en zo. Dat heb ik een keer ja. ergens uh, teruggekomen. Oh, ja, oh, dat gaat over drugs. Ja. Ik denk dat, ik denk, weet niet of dat bij Bifat... maar Bifat was gewoon een, in de omgang een, een moeilijke man... die moeilijk ah, ja. communiceerde okay. en uh, allerlei tics en, en gewoontes had... Uh, uh, ja, de, nou ja, als je daarmee op tour bent, dan, uh, ja, dan heb je er gewoon veel meer rekening te houden. Dan is het een blok aan je been en zo heb ik het begrepen. Okay. Maar het klopt wel wat je zegt: drugs waren absoluut verboden. En uh, er zijn grote muzikanten bij Zappa gesneuveld uh, door een jointje. Dus, uh, en, okay. en eentje daarvan speelt mee op uh, het volgende nummer. Rob. Kijk, bruggetje. Ja, wij gaan apostrofie van de gelijknamige LP uh, spelen. Uh, toch? Als ik ja. me niet vergis. Ja, ja. En de apostrofie. Eigenlijk is dat nummer een beetje een, een, een klikje. Die, dat ongeluk op die plaat of niet per ongeluk. Maar op die plaat terecht is gekomen, Dat lag er nog op de plank. Het Apostrophe is ook een studioopname met, met, een, met een bepaalde groep muzikanten. Daar gaan we nu maar niet al te diep op in. Uh, opgenomen in, in de, de Bollock Studios van Ike Turner. Zit ook nog een mooi verhaal achter, want Tina Turner zingt nog mee in het achtergrondkoortje. Maar er lag ook nog een nummer een apostrophe op, uh, op de plank uh, dat hij op heeft genomen met Jack Bruce van, uh, van Cream. En uh, Jim Gordon, uh, de drummer, uh, een soort sessie uh, die ze deden. En daar is dit nummer uit voortgekomen, ook weer geknipt en geplakt uit een, uit een lange jam. Uh, maar Jim Gordon, de drummer van uh, onder andere Derek in de Domino's, de incredible bongo band. Maar ook honderd andere uh, platen waar hij op meespeelt. Maar Joe Cocker is die uh, met de Mad Dog en Englishman uh, tournees die mee geweest. Hij was gewoon echt de meest gevraagde uh, sessiedrummer op dat moment. En, en uh, de, de Gordon Shuffle, uh, hij bepaalde type groove wat hij kon neerleggen was in die tijd heel erg geliefd. Ik heb ooit voor de Concertcenter een driedelenprogramma over... Uh, Jim Gordon gemaakt met, met allerlei hits die je kent. Uh, van Good Vibration uh, tot Expecting to Fly. Uh, uh, waar hij ook meedrumt. Um, maar hij werd dus ook de zappa ook gevraagd. Hij is ook met zappa op tournee geweest. En, uh, uh, maar de, ja, hij kon niet van de drugs afblijven. Dus hij stond gewoon op straat. Uh, hij, hij kwam in de bak vanwege drugsbezit. En zappa zei van nou ik betaal je borg. En daarna is het klaar. Dus zo, ging daar, zo ging hij daarmee om. Ja. Nou zullen we luisteren naar... Apostrophe. De apostrofie van Zappa. Uh, dat van zappen, hè? Ja. dat, dat nummer dat duurt dus nog gewoon langer, want hij draait uiteindelijk gewoon weg. Hè? Je hoort ja. dat hij ja. langzaam... Dat is nog... Dat, ja. dat gaat maar door volgens mij. Nou, je hebt dus. Het... Waarom, heeft oh, oh. <laughs> waarom heeft hij het geknipt? Waarom heeft hij het geknipt? Waarom heeft hij het uit. Uh, dat heb fate. ik hem helaas nooit kunnen vragen. <laughs> uh, als je dus dit cd'tje hebt, de Crux of the Biscuit, dat is een soort uh, archief cd'tje met allemaal opnames uit die tijd. Dat zijn ja, allerlei voor, versies. Voor, uh, de, voor de mensen thuis, uh, Mouse heeft heel zijn uh, collectie, Ivan <laughs> Zappa, zo ongeveer in dat studio gehaald. Ja, ik maakte ja. net het grapje dat de studio in waarde verdubbeld is vandaag. <laughs> ja. Qua, qua, ja. En op dat cd'tje hoor je dus die verschillende versies... Hoe, hoe die jams zich ontwikkeld en het idee. En dan uh, staat er een, een versie op van 9 minuten 7. Dat is wel de, de langste versie die ik ervan ken. En die heeft hij dus voor de LP... Eén uh, knip tot zes minuten. Ja, ja. Uh, om het spannend te houden, denk ik. En, en omdat natuurlijk die plaatkant, ja, die heeft maar zoveel minuten. Ja, de groef is een keer op. De groef is een keer op, ja. De is een keer op. ja. ja, ja. Dus, ik denk dat dat de reden is uh, dat, dat het toch uiteindelijk uitveegt. Ja. Overigens was Sappa zelf, dit is, dit is een van zijn meest geliefde uh, nummers, denk ik. Uh, uh, hij was er zelf niet zo enthousiast over, want hij zei die Jack Bruce, ja, dat is een bassist, maar die man die kan dus gewoon niet bassen je zit de hele tijd gewoon gitaar te spelen op een basgitaar. Daar heb ik toch helemaal niks aan. <laughs> dus uh, hij, hij komt gewoon in mijn gebied als gitarist. Het wordt zo'n duel. Maar ja, dat is nou juist wat er zo tof aan is. Ja, uh, en, en hiermee hebben we de laatste albumtrack behandeld. Vanaf hier gaan we alleen maar live materiaal draaien. Ja, ja de laatste studio. Uh, ja, sorry, ja, dat bedoel ja, ja. ik, ja. ja. Ja, klopt. Ja, want ik denk dat... Uh, um, ja, we gaan ik nog wel iets draaien van en Elsweer. En voor de rest dacht ik van ja... Als we dan toch uh, kunnen freewheelen, waarom dan niet eens uh, wat dieper uh, in, in, in het obscure werk duiken? Want uh, daar zit ook heel veel moois tussen. Ja. Zodat ook mensen die zappen al kennen uh, misschien nog iets nieuws horen of na. Nou? Oh, dat denk ik. Ja. <laughs> Maar, um, dit, maar jij noemt dit dus obscuurder werk, omdat het live uh, opnames van nee, nee, omdat het dus... Uh, dat zijn, uh, wat we nu gaan draaien... Ja, Rox in Elfweer is nog wel een reguliere LP. Maar alles wat erna komt, uh, komt eigenlijk van postuum uitgebracht archiefmateriaal. Oh, zo bedoel je. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Kijk, en als je, als je net als ik dan uh, ook al die Zappa Family Trust uitgaves volgt uh, en aanschaft... dan ben je er wel van op de hoogte. Maar ik denk dat over het algemeen uh, mensen wel een beetje bij de klassieke uh, platen... Uh, terechtkomen als ze beginnen met Sappa. En dat is jammer. Gaan we met de volgende track volgens mij... Uh... Nou, de volgende is dus nog van L2. Oh, ja. Dat is wel een reguliere ja. plaat. Want dat is mijn favoriete plaat eigenlijk van. Dat is mijn favoriete periode. jaren 70, 72, uh, 73, 74. De band met uh, Root Underwood en de uh, uh, Fowler Brothers. Napoleon Murphy Brock als, uh, als zanger en saxofonist. En uh, natuurlijk de dubbele drums van uh, Chester Thompson en Ralph Humphrey. Ja. Nou, naar deze galerie van namen stel ik voor dat we maar gewoon gaan luisteren. Naar? Um, ja, Son of Mr. Green Jeans en uh, More Trouble Every Day. Dat zijn twee oudere nummers uit de vroege Models of Invention periode... die, die hij uh, heeft uh, geherarrangeerd voor deze band. En uh, ze worden er nog veel mooier op. Oh, dan gaan we eens even luisteren. Komt ie.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 So wild.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 Dat waren twee nummers van uh, Zappa van uh, eenzelfde optreden. Um, achter elkaar, ja. denk ik. Ja, opgevoerd. Want, uh, op... Ja, dat was gewoon een soort medley, hè? Ja. Dat deed hij het liefste. Wat Zappa deed, die, uh, die instrueerde dan gewoon uh, die muzikanten van: Vandaag spelen we te die volgorde. Oh ja, ik heb nog een melodietje, dat gaan we nog halverwege ertussen doorgooien. Uh, oh, en ik heb nog iets anders bedacht, dat, dat knallen we er daar even tussen. Dus die muzikanten die stonden gewoon altijd op scherp. Was hij ook niet meer dirigent dan gitarist? van zijn band. Uh, nou, ja, bij de complexere echt, stukken wel. Je ziet ja. hem echt, uh, zeker. Ja. En dat was allemaal. Want later ging hij ook echt dirigeren, hè? Nee, ja. heeft hij altijd gedaan. Ja, maar, to, maar, van ook van toen hij net bij uh... die klassieke ja. stukken. Ja, ja, want hij, hij deed ook orchestrale dingen uh, en uh, ja en en soms had hij ook complexe uh, composities. Die kon hij dan zelf op gitaar niet spelen. grapte hij dan wel eens. Want dit is echt een moeilijk stuk. Uh, daarom daarom speel ik niet mee. En dan, dan ging hij uh, dirigeren. Ja. Ja, wat vaak complexe maatsoorten, dus het was ook wel nodig uh, dat mensen wisten waar ze ergens een stuk uit dingen. Maar voor wie uh, wat later inschakelde, we hebben net geluisterd naar uh, Son, of Country. Son of Orange Country. En met de indracht eraan More Trouble Every Day. Ja, en dat More Trouble Every Day, dat is een remake van, van een nummer van Freak Out, zijn eerste LP, mm. met de Mose Invention. En uh, ja, echt een protestsong uh, in de stijl van Dylan, uh, dat, je eigenlijk, uh, ja, dat nu nog steeds actueel is. Dus, uh, uh, ja, ja, zeker vandaag. Zeker vandaag, ja. ja. Met de uh, inauguratie van Trump. Nou, ik zal je zeggen, zapper had er wel raad mee geweten. Ja. Uh, en volgens mij hebben wij een heel mooi nummer klaarstaan. Uh, ook uh, uit de Roxy-periode. Nee, ja, zeker. Moeten we die titel dan niet veranderen? Uh, Dickie is such an asshole, dat maken we <laughs> dan nu van. Uh, Donnie, Donnie is, is such an asshole. ja, ja Natuurlijk uh, een, een protestsong gericht tegen president Nixon in die tijd. Uh, verwikkeld in het Watergate uh, uh, schandaal en... Uh, ja, maar Zappa, die maakt er hard van. Ik heb uh, Trump uh, zijn eerste speech te kijken vandaag. Ik niet. <laughs> Op de wc. Oh ja. Ik <laughs> kon je meteen doorspoelen als die klaar uh, <laughs> nou, Maar goed, ik ben blij dat we deze track gaan draaien. Speciaal ja. voor hem. Uh, Komt ie dan. In. Thank you very much. Sit down and have a good time. All right. It's audience participation time again, ladies and gentlemen. This time, it would be wonderful if you would sing along. Here's how it goes. Eat shit. Now, look here. No, I didn't mean it, really. Uh, look. Cancel that for television. <laughs> All right. Uh, The name of this song is Dickie's Such an Asshole, and cancel that for television, too. Yeah. And Here's how here's how the ending goes, and you can sing along. It goes. Dickie's such an asshole. Sincerely, Dick, we mean it. You don't need to practice that. you know. I'm sure you got the lick down, just like El Mani. I'll show you where it comes. It's right at the end of the song, just where all those endings belong. Here's a tune. Hey. Good Lord, we're so professional. too tricky for a chump like me to you Ooh. well you take that subcommittee serious boy and am I gonna seize you from the evening news well, yeah yeah millions and millions of dollars much as he might need he can open up a chain of motels people on the highway yes indeed quadraphonic desperation you know that'd be a cable your number, gonna get you, gonna get you, gonna jump out the subcommittee and get you, gonna get your number, the FBI, gonna get your number. Let me... I'm on the lip goodbye Hello. Thank you. Graag gedaan. <laughs> ik krijg je krijgt nog even applaus. Ja. Um, dat was eerst Dickies Such an Asshole. Uh, en daarna um, var, Variant One Processional March. Beter Waarbij bekend. O oh, ja. Ook beter bekend als? Beter bekend als Regyptian Strut. Dus op die onder die naam is het later op de LP uh, Sliepdeur terechtgekomen in een ander arrangement. En daar heeft hij echt het stokje. Gehanteerd, uh, ja, ja, ja, precies. Want da daarom wilde ik ook uh, een, een kort nummertje naast alle gitaargeweld, een kort nummertje uh, symfonische Zappa ertussen doen. Uh, Zappa is, uh, zoals jullie misschien wel uh, weten, in 1971 door een idioot uh, van het podium afgeduwd. Toen kwam hij in de orkestbak terecht. terecht. Toen zei hij, dan leer je pas echt kennen wie je vrienden zijn. Ja. Dat <laughs> ja, heeft ja, hij toen gezegd. Uh... Oh. Hij brak in ieder geval zijn nek en hij moest dus een hele tijd revalideren in een rolstoel. Maar ja, hij kon natuurlijk niet, uh, zijn niet nek, stilzitten. Zijn nek, ja? Ik dacht dat hij alleen zijn been had gebroken. Nee, hij ja, Heeft dat, zijn nek nee, gebroken? Ja, ja, ja, oei, oei, ja, ook oei. zijn nek gebroken. En zijn stem is een halve octaar lager geworden daardoor ook. Omdat zijn uh, strottenhoofd uh, verschoven is, blijkbaar. Hm. Oei, oei, oei. Uh, Maar hij kon natuurlijk niet stilzitten, dus hij is uh, in het ziekenhuis als een dolle gaan, uh, gaan componeren. En uh, wat je zojuist hoorde, was het eerste concert uh, na, uh, na zijn uh, revalidatie, of tijdens de revalidatie, want hij zat zelf op dat moment in een rolstoel. Dus hij heeft, uh, vanuit de rolstoel heeft hij dus dat orkest uh, op weg geholpen om uh, die composities uh, uit te voeren. En uh, um, ja, vanuit de rolstoel gedirigeerd zal ik maar zeggen. Dus was weer zijn eerste publieke optreden na die periode. En uh, ja, goed, ik heb het al een paar keer laten doorschemeren. Mijn favoriete periode brak toen aan. Ik vind, uh, hij is toen eigenlijk opnieuw moeten beginnen, want ja, alle muzikanten die hij in dienst had, die, die, hadden natuurlijk, ja, die moesten weer aan de bak komen, dus die waren weg. Ja. Dus hij is met een hele nieuwe groep, uh, alleen, geloof ik, George Duke, uh, die, uh, daar had hij al eerder mee opgetreden, is hij die, die opnieuw begonnen en uh, nou, daaruit zijn platen als Roxy en Elsewhere over Night Sensation Apostrophe uh, voortgekomen. En als ik me niet vergis gaan we nu naar Big Swifty. Ja, dat ja. klopt, ja. Precies, dat is ook een beetje uit die periode. We uh, uh, begonnen met de symfonies. Nou, op een gegeven moment kwam er weer een band in het spel. Uh, Gingen hier weer uh, rock uh, doen. En Big Swift is een mooie uh, komt van de LP-origineel Waka, Wakka, Maar wij uh, pakken een live uitvoering uh, ergens in Finland in 73. Uh, waarin je dus in het begin hoort uh, een stukje symfonies. en vervolgens wat gesoleer. En uh, nou ja, vervolgens een, een zappa gitaarsolo. Ja, die ik denk ik wel, zijn allerbeste gitaarsolo. Uh, ...het heel zijn aanval vindt. En wat mooi is om op te letten is... Uh, uh, ...het stuk is voor een groot deel... ...in 11, 8 maat. Ik weet niet of jullie een beetje van muziektheorie... ...op de hoogte zijn. Mm, maar zeg maar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... ...1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Mm -hmm. Dus het is best wel knap als je daar dan... Uh, ...over kan soleren. Maar zo'n ja, Jean-Luc Ponty... ...en George Duke, die doen de solo's... Uh, ...die kunnen dat. En als je dan oplet, dan hoor je net voordat de solo van Zappa begint, gaat het in een reguliere vierkwartsmaat over. Dus hij maakt het zichzelf niet al te moeilijk. <laughs> uh, maar er komt wel een geweldige gitaarsolo uit voort. Let's go. Big Swift. Swiftie, dus juist, dank je wel. Zei die. Ja. ja, lekker te trekken, lekker trekken. Oké, okay, mooi. Z dat we daarover eens zijn. Ja, hey, en je vroeg mij: van uh, als ik nou een van die uh, dure box sets, uh, moet aanschaffen, wel welke moet ik dan aanschaffen? Ja, en toen zei ik tegen jou: Zappa, eerie, ja, drie concerten. Uh, in, in, opgenomen in de buurt van Erie, Philadelphia. Dat is uh, de, de plek waar de voltmeister Joe Travers uh, uh, opgroeide. En uh, tijdens COVID uh, dook hij nog wat dieper het archief in. En uh, ja, um, gewoon vanuit zijn persoonlijke belangstelling dacht, dacht hij: van eens kijken waar zappen allemaal geweest Dus uh, waar ik hem had kunnen zien als ik niet. Uh, pas acht jaar oud of zo was geweest. Ja. En toen kwam hij erachter dat uh, Zappa drie keer in die buurt heeft opgetreden. Twee optredens uit 1974, uh, die allebei fantastisch zijn. Um, de eerste optreden, omdat, dat, uh, omdat hij dan ook een soort uh, toertje doet... ter ere van tien jaar Models of Invention... Waar, waarbij ze al oude nummers uh, spelen. Wat, wat Zappa heel weinig deed, want hij kwam bijna altijd... als hij live kwam met, met vooral heel veel nieuw werk, uh, kwam hij. Uh, tweede concert uh, is ook de moeite waard, omdat hij... Uh, de griep heeft, echt hondsberoerd is, um, maar toch te sterven in de hemel speelt. En het derde concert is uit 1976 en uh, dat is met een hele nieuwe band, want in uh, 1975 had hij ook wat, uh, wat, wat zakelijke problemen geloof ik, waardoor hij zijn band ontbonden heeft, het tournee gecanceld heeft, dus een soort crisisjaar, toen heeft hij nog wel dat, dat die korte tournee met Beefheart gedaan. En toen is hij opnieuw begonnen uh, en een van de, van de, de meest uh, in het oog springende nieuwe leden in zijn nieuwe band was Terry Bosio. Uh, fantastische hey, drummer. Daar heb ik een keer de kooi voor opgebouwd bij dan 13. Kijk, voor de Van Thomas uh, bijvoorbeeld. Ja, nee, uh, hij kwam toen met metropoolorkest. En ik, oh. Toen hebben we de kooi opgebouwd en afgebroken. Dat was okay. echt ja. hel. Dat was zo <laughs> ontzettend veel. Ja. Zo ja. ontzettend veel. Ja. Wel een hele aardige keel. Echt, ja. heel aardig. Ja. Terry Ted Bosio, ja, um, ja, die, die heeft het nog ver geschopt, zullen we maar zeggen. Uh, hij heeft ook nog een keer een paradox uh, gespeeld. Met alleen maar zijn drumstijl. Uh, en als afsluiter de Black Page. Het stuk dat Zappa voor hem uh, geschreven heeft. Mm. Um, maar Terry Bosio, Dus ook um, 1976 gaan we naar een trek van draaien. En jij was er al meteen helemaal verliefd op. Ja. Uh, City of Tiny Lights. Een nummer dat ook op uh, Shake Your Booty uh, staat. Wat eigenlijk wel een beetje de meest uh, toegankelijke, populaire... Beroemde, beroemde plaat misschien wel uh, van Zappa is. Uh, maar nu in een vroeg arrangement uh, met, nou ja, ik vind een glansrol voor Terry Bozio op drums. En, uh, oh, zeker? Ja. Ja, ja, ja. en uh, nog Ray White die de lead vocals doet, want op Shaky Booty is dat Edirin Ballou. in Belou die overigens later dit jaar optreedt in het muziekgebouw. Want Eddie Melo is een naam natuurlijk bekend geworden als gitarist voor David Bowie en voor de Talking Heads. Um, dus die heeft het ook nog ver geschopt. Dus dit even in het kader van Zappa als talentcoördinator, uh, zal ik maar zeggen. Juist. Maar zeker Terry Bozio ook. Uh, nou, dus ik zou zeggen City of Tiny Light. Ja, ik heb, ik heb overigens de albumversie uh, en de liveversie naar elkaar gedraaid gisteren. En de liveversie, ja, die. <laughs> die ja, beter. Ja, beter. heerlijk. Ja. Fantastisch toch? Ja. Laten we gaan luisteren naar City of Tiny Lights. Thank you. somewhere. Lining, the great escape for all of you. Time is as high Ja, als je niet vanuit je plaat gaat, dan, dan geef ik het op. Ja, nou, dan ja, ben ik met je eens. Dit is de, mijn favoriete track. Die spookt ook al een paar weken door mijn hoofd. Uh, ja, briljant gespeeld. Echt. Wauw. Ja, daar doe je het voor. Ja. <laughs> uh, City of Tiny Lights was dat van uh, Zappa, Erie. Um, Overigens, overigens is het een, een, een restje. Dus het is niet eens het nummer dat in de buurt van Eri opgenomen is. Maar wel uit dezelfde uh, tournee, Dus het is in uh, Toledo uh, opgenomen. Wat zeg je ja. nou, een restje? Een restje, ja. Maar had hij het nummer van de box? Had hij nog over? Maar ja, er hadden nog <laughs> ietsje van plek over. Ja, dus die hebben ze nog tussengepropt. Ja. <laughs> Goed, je hebt daar een, uh, een CD-box van. Uh, ja, zes dat, is wel cd's, een, dat was wel een instinker. Hè? Want ik deed die ene box ook open. En ik dacht, nou gaan we plaat uitpakken. Maar er zit er een ja, uh, cd'tjes CD-tje in. Hè? Ja. ja. Maar niet op vinyl verkrijgbaar. Alleen op cd. Niet zover ik weet. Jammer. Ja. Maar ja, goed. Ook een beetje gelukkig maar, anders dan moet je die weer hebben. Ja, dat is ook wel zo. Ja. Hé, en ja? Ja. Wat mij betreft gaan we nog even verder in de gitaar-solo-hemel. Met het volgende nummer dat Occam's Razor heet op de cd. Maar dat eigenlijk gewoon Inca Roads is. Want dat is wat Zappa op een gegeven moment ook ging doen. Uh, die, hij nam natuurlijk sowieso alles op. Mm. Uh, en als hij dan echt een geslaagde gitaarsolo had, dan, uh, dan ging hij die hergebruiken. Uh, die techniek uh, die is later uh, xenogronie of zoiets uh, gedoopt. is dus, uh, Wikipedia, lemma over. Uh, en dan liet hij er uh, studiemusicanten overheen uh, spelen. En dan werd het een nieuw nummer. Dus het nummer wat je daar gaat horen, uh, die solo, die... Kennen de Zappa-liefhebbers al van Joes Garage? Joes, Joe's Garage uh, staat het nummer uh, On the Bus, heet dat. Okay. Het wordt ook wel eens Todo Line genoemd, je hoort dadelijk wel waarom. Um, en dit is dus een gitaarsolo uit het nummer Inca Roads, um, hergebruikt uh, met andere muzikanten eronder. En uh, toen ik dus dat CD waar dit op staat, dat CD heet One Shot Deal, een beetje een verzamelaar uit het archief, uh, toen ik dat hoorde, denk ik van wat de fuck, dit is, uh, is gewoon On the Bus. Maar, maar dan, dan live. Hoe zit dit? Dus ik, zo ben ik er dan ingedoken. En zo kom je dan achter hoe hij dat allemaal gedaan heeft. Ja. Um, ja. En het is dus ook echt een geweldige gitaarzone. Let's go. Razor. Oftewel, ja. Inco Roads. Ja. iedereen die Inca Roads kent, hoorde dat natuurlijk ook aan het eind. Want toen kwam even het, het, het eindloopje ervan. Inca Roads is trouwens ook wel een beetje een typisch zappa nummer. Hè. begint, dat hoorde je nu niet, want ze hadden nu het begin ervan afgeknipt. begint uh, heel complex. Lalalala, en dan komt er een begin, middenstuk met eigenlijk zo'n twee akkoorden die elkaar deden afwisselen. Net als is Black Napkins. Dus, uh, waar, waarop die dan lekker kan soleren. En aan het eind gaan ze dan even moeilijk doen dat, het prototype uh, Zappa nummer uh, in die periode, Ja, juist. Um, we hebben nu acht live tracks gehad <laughs> uh, uh, en twee uh, album uh, nummers, um, en ze klinken allemaal nogal uh, goed opgenomen. Mm -hmm. Hoe zit dat? Weet je dat? Ja, de investeerde hij die, die gewoon veel geld in. Ja. ja, hij wist wel van alles wat ik opneem, dat is mijn kapitaal, daar, daar kan ik mee verder. Want studio tijd is duur. Mm. Uh, hij had ook niet altijd even goede ervaringen in, in de studio, uh, met, hè, met wat hij wilde en de ruimte die hij kreeg. En, uh, um, dus alles wat hij maar op band had staan, daar kon hij mee aan de gang. En je moet je voorstellen, Zappa, die is begonnen in begin jaren zestig eigenlijk als, als engineer. Hij had zijn eigen studiootje, waar hij uh, nou ja, uh, op verzoek bandjes opnam. Uh, ja, hij... was het ook weer zoveel dollar per uur, 13,5 of 14 <laughs> dollar per uur. Ik heb ja, de... ja. Dat zou kunnen. Uh, ik, hij is toen eens een keer, uh, omdat, omdat mensen hem een rare snuiter vonden, hebben ze hem een keer erin, uh, erin geluisterd. Ja, toen moest hij een, uh, een, vieze, een vieze opname maken. Ja, ja precies. En en toen zijn nou, ze hem de dag later, uh, hebben ze alles uh, bij hem opgehaald. Ze ja. hebben hem opgeladen, alles in geslag genomen. En toen ja. moest hij zes maanden gevangenis in. Ja, ja. Nou, hij heeft er geen zes maanden in gezeten, geloof ik. Maar, maar wel lang genoeg om een hekel te krijgen aan, aan alles wat autoriteit is. Um, maar uh, als engineer wist hij dus uh, al op jonge leeftijd uh, van knippen en van plakken. Hij schreef ook uh, uh, al soundtracks op heel jonge leeftijd voor, um, voor musicals en dat soort zaken. Um, maar hij, hij is dus echt virtuoos in dat knippen-plakwerk. Uh, en nou ja, we hebben het er al over gehad. Uh, hij nam het op. Um, die Roxybox met, met waar met zes concerten of zo in zitten. En vervolgens maakt hij dan een LP waar hij dan de beste stukjes aan elkaar geknipt heeft. En het klinkt gewoon alsof het gewoon één live concert is. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon geknipt uit, uit zes verschillende concerten. En dan doet hij dus vur te woord. Ja, en ik denk dat als je de, de live, uh, dat live optreden bekijkt, en daar hebben wij een stuk van gezien. Ja, klopt. Dat uh, ja. was huiswerk, Ja, daar is ook een DVD van. Ja, ja, ja klopt. Uh, ja. Dat, er, dat er iets meer rust in zit, denk ik. Of niet? Mm hmm. Mm. Ja, oh ja, dat kan. Ja, het is natuurlijk. Oh, toen was nog de LP uh, was het uitgangspunt. Hè, 20 minuten per kant ongeveer. De, um, dus als je dan een enkele of een dubbel LP. Ja, dan, uh, dan probeer je dus van al die zes concerten het beste erop te krijgen. En dat wordt gewoon proppen. Ja. En, en als je dus ja, zo'n Roxy uh, LP of, of wat dan ook uh, uit die tijd. Zappa in New York is ook zo'n live LP. Als je, als je daar dan, uh, inmiddels heb je dus de super deluxe versie waar dan het hele, alle drie de concert of zo op staan. En dan kun je het een beetje zelf in je hoofd uh, reconstrueren. van, Oh ja, zo heeft hij dat gedaan. Ja, want hij trad meestal gewoon ook uh, een heel weekend op en dan uh, meerdere keren per dag. Uh, nou, niet meestal, maar uh, vooral uh, rond Halloween uh, was hij dan vaak in New York. En uh, dat, dat, dat werden op een gegeven moment ook beruchte concerten, of wat beroemd berucht, hoe je het wil zien. Mm. In ieder geval, ja, dat trok elk jaar meer mensen. Zappa met Halloween, altijd gek en altijd, uh, nou, uit, uitge... Dat was een beetje free gathering. Mm. Uh, dus dat werd een soort te uh, gebeuren, um, en dus was hij er vaker, gaf hij meerdere shows. En het voordeel was, dan hoefde hij dus heel zijn zooi, uh, want hij had dus op een gegeven moment, het begon met een recorder met twee sporen en het eindigde gewoon met een truck die, uh, die buiten stond, uh, waar alles mee opgenomen werd op uh, weet ik veel hoeveel sporen. Uh, dus het was ook elke keer een hele operatie en als hij dan dus echt dacht van nou gaan we drie dagen lang echt opnemen om een nieuwe plaat te maken, dan was dat ook een project voor hem. Ja, hij had op een gegeven moment wel iets van zes, acht vrachtwagens mee of zo. Voor... Oh, ja, dat weet ik dan niet, maar het je, was, bij, was in ieder geval... Heel bij Palermo zag je, zag je op een gegeven moment de shot van de parkeerplaats... waar al die vrachtwagens uh, stonden. Ja. Dat is echt enorm. Ja. ja, dat is al in de jaren tachtig. Ja, toen pakte hij sowieso flink uit. Ook met, uh, uh, met, met veel blazers en zo. Toen was eigenlijk ook zijn budget uh, uh, behoorlijk uh, hoog. Um, je moet het zo zien, hij is vanaf uh, eind jaren zeventig... hij heeft, heeft veel ruzie gehad met platenmaatschappijen natuurlijk. We hadden het er al over dat hij best wel... Uh, en um, het principiële is als het gaat over rechten en uh, nou, hij wilde eigenlijk overal uh, de hand in hebben. En Warner Brothers en CBS die stelden hem allemaal teleur. Dus hij, op een gegeven moment is hij dus met Park Pumpkin begonnen, zijn eigen platenlabel. En dat uh, Gail Zappa, zijn vrouw, die zat gewoon thuis met de voorraad. En dan uh, kon je gewoon bellen en dan kon je die platen via de telefoon bij hem bestellen. Dus hij deed zijn eigen distributie, uh, is hij op een gegeven moment gaan doen. En uh, ja, dat, dat scheelde natuurlijk een hoop in, in, in, in de kosten voor hem. Ja. Um, dus, dus toen ging het hem zakelijk ook voor de wind. En zeker, zeker booty Boetie, ja, dat is echt wel een goed verkochte LP in die tijd geweest. Dus, um... Allemaal ingepakt door geel waarschijnlijk. <laughs> ja, ja ja en uh, in de tussentijd had hij dan uh, kindermeisjes die dan uh, zijn kinderen opvoeden. Zo ging dat. Maar ja. over de, de memoires van, uh, van zijn zoon en zijn dochters, uh, daar kunnen we het later nog een keer over hebben. oké okay. ja. Exact. Hey, um, gaan we naar de volgende track. Uh, opgenomen in 78 in Chicago. Ja. Dat zie ik. Young Mama is, ja. is op zich natuurlijk ook best wel een bekend nummer van Zappa, omdat het op zeker Booty staat. Mm -hmm. uh, de afsluiter van de plaat, uh, een lekker gitaarsolo. Um, maar ja, deze versie gaat dan naar mijn smaak nog uh, even dik overheen. Maybe you should stay with your mama. Stay with your mama. She can do your laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. You're really kind of stupid and ugly too. Will maybe you should stay with your mama. She can do your laundry and cook for you. Maybe you should stay with your mama. You're really kind of stupid and ugly too. You ain't really made for being out in the street.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 You're really kind of stupid and ugly, too. Man. You should never smoke in pajamas. You might start a fire and burn your face. Maybe you'll return to the novel. You could go unnoticed in such a place. Too. You should never smoke in pajamas. You might start a fire and burn your face. Maybe you'll return to Managua. You could go unnoticed in such a place. You really, ain't really made for being out in the street. Ain't much hope for a fool like you. Cause if you play the game Yo Mama, live in Chicago, 78. Yo. Twaalf ja. <laughs> <12 laughs> minuten, nog iets. Ja, precies. Ja. Hebben Heerlijk. we nog tijd uh, voor een liedje, of niet? We hebben er nog twee Eén staan. Eén liedje. En ik oh. denk dat het... Uh, nog, nog een liedje. Ja, nog ik twee. Ja. Uh, en daarmee ronden we de show af. Any last thoughts? Ja, ik, uh, voor mij was het wel een mooi avontuur. Ik krijg gemixte reacties terug van de, de sceptici. <laughs> <laughs> um, Iets te veel gepiel, links. Uh, en, en, maar ook wel mensen die zeggen, wauw, dit, dit is echt fantastisch. Ja, en ik, uh, ja, ik ben uh, ik ben wel bijgedraaid. Ik, ik weet niet of ik snel heel veel meer platen ga kopen. Maar als ik, uh, koop, als ik ze ga kopen, dan zijn het live uh, platen. Denk ik. Wel, hè? Ja. We hadden afgelopen ja. zaterdag al stress, hè, toen we bij een platenwinkel waren. Ja, of we Hot Reds uh, zouden ja, meenemen. Ja, ja, ja, ja. Ja. Niet gedaan. Niet gedaan, nee. nee. nee. nee. Ja. En Zappa heeft altijd de meningen verdeeld en dat zal hij altijd blijven doen. Ja, dat is ook wel mooi. Het is een quiet taste. ja. Zoals ze dat zo noemen, mooi noemen. Kan ja. ik uh, nog mag ik iets vertellen over het ja. laatste nummertje? Ja, graag. De laatste twee nummers zijn twee nummers van uh, Joe's Garage. Maar natuurlijk in, uh, in een uitvoering die je nog niet kende... Uh, van uh, Mutt Club Munich. Uh, dat is een, uh, een driedubbel cd met uh, twee concerten uit 1980. Zeker weer uh, live, of niet? Zeker ja. weer live, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, een concert in, in München met, uh, in een stadion waar we weet ik veel, 20.000 man in konden. Uh, maar het andere concert is in de Mutt Club in New York. Uh, ongeveer de grootte van Extase in Tilburg. Kunnen 240 mensen kunnen er in een nachtclub. En dat was eigenlijk een beetje een oefenoptreden, dus een try-out-concert uh, voordat ze aan de grote tournee begonnen. Uh, maar juist dat concert ja, vind ik echt een moeite waard. Na 1980 wordt Zappa wat, voor, wat mij betreft wat minder. Maar dit is echt wel uh, een, een laatste geniaal concert... waarin ze eigenlijk met een hele entourage op een klein midiopodiumpje... In, uh, in een nachtclub dus staan om hun nummers te oefenen. En um, ja, dat klinkt als, het klinkt een beetje gammel... maar dat is juist wat de charme ervan is. Ja. Uh, want met name de jaren 80 Sappa vind ik vaak te glad, te perfectionistisch. Uh, um, maar dit is gewoon nog het oude handwerk, dat kun je eraan horen. En twee nummers van, uh, van Joe's Garage. Namelijk het titelnummer en uh, ja, het legendarische Why Does It Hurt When I pee. Dat mag natuurlijk niet ontbreken in een uitzending als deze. Juist. Okay. Nou, dan rest mij uh, jou te bedanken, Mous, voor deze lezing. Heel, heel, heel graag gedaan. <laughs> Wij zijn een heel stuk wijzer geworden. Je snapt wel dat ik er thuis ook niet zoveel over kwijt kan. Hè? <laughs> ja, daarom laten we je los in de studio vandaag. Goed zo, dank je wel. Ja, graag gedaan. En uh, kom vooral nog eens terug uh, waar we het dan ook over gaan hebben nog. Goed zo. Um, Dirk, bedankt. Ja, jij ook bedankt, hè? En uh, over twee weken ja. zijn we er weer. Wel trusten en uh, geniet nog even van deze twee laatste tracks van Frank Sapar. <middels> A chance in life to play a song that goes like The barrel, Ray White. Thanks for letting us play for you tonight. Hope you enjoyed it. And now, back to the real world. Quick, turn the records on so these people can dance and have a good time. done.